Michel Koenen met het NOS-journaal. Israël heeft de eerste 90 Palestijnse gevangenen vrijgelaten... zo'n zeven uur nadat Hamas dat met drie Israëlische gijzelaars had gedaan. De ruil was onderdeel van de deal rondom het staakt het vuren dat gisteren in is gegaan. Alle vrijgelaten gevangenen zijn vrouwen en minderjarigen. Sommigen zijn teruggebracht naar hun huis in Ramallah of in Oost-Jeruzalem. Er zijn weer honderden vrachtwagens met humanitaire hulp aangekomen in de Gazastrook. Dat meldt de VN. Onderdeel van het bestand tussen Israël en Hamas is dat Israël dagelijks 600 vrachtwagens met hulp moet binnenlaten. De helft van de 630 vrachtwagens die nu onderweg zijn, gaan naar het noorden van de Gazastrook. Volgens de VN is de hulp daar hard nodig. De eerste vrachtwagens kwamen gisteren al de Gazastrook binnen, een kwartier nadat het bestand was ingegaan. In het noordoosten van Colombia zijn afgelopen weekend meer dan 80 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van guerrilla-beweging ELN. In meerdere plaatsen is gevochten. Eerder afgelopen week gebeurde dat ook al. Daarom besloot de Colombiaanse president Petro. vrijdag al de in 2022 hervatte vredesonderhandelingen met ELN weer op te schorten. En in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is een groot Make America Great Again feest gehouden... om de aanstaande inauguratie van Donald Trump te vieren. Bij de Victory Rally in de Capital One Arena waren optredens van meerdere artiesten. Trump beloofde dat hij tijdens de eerste uren van zijn termijn verschillende maatregelen zal doorvoeren. Onder meer rond migratie. Trump zei heel snel te zullen beginnen met de grootste deportatieoperatie ooit. De paus heeft daar al veel kritiek op gehad. Het weer vannacht opnieuw mist. Plaatselijk is er dichte mist. Minima net onder het vriespunt. Overdag wordt het grijs met soms motregen of sneeuw. Daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Het wordt maximaal 2 graden. En ook dinsdag een grijze dag. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Ever flow, and the sea like a silent chill. I'm it... They'll be so wonderful to get together